Het is een drukke avondspits, drukker dan normaal, vooral door veel ongelukken. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de Vesting en Eembrugge, 14 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag op een aantal plaatsen langzaam rijden en stilstaan. Rekent op een half uur extra reistijd. De A10 Noord loopt vast, nee de A10 Zuid tussen Duivendrecht en te de Nieuwe meer, 6 kilometer. En de A10 Noord trouwens ook tussen Zeeburg en Tuindorp-Oostzaan, 7 de vertragingstijd daar is al meer dan 20 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meern. 14 kilometer, een half uur extra. De A15 is nog steeds dicht van Europort naar Rotterdam. Na een ongeluk bij knooppunt Benelux. In beide richtingen zat er 10 kilometer file. En de A16 Rotterdam-Breda is ook slecht. Bij de Moerdijkbrug was een ongeluk. 9 kilometer file. Alle rijbanen zijn wel weer open. Na alle rijstroken. De A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 7. En richting het zuiden, richting Breda...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 muziek wel verhalen, want dat twee winnen ik het gemak Het muziekje van Hans. Vind je het niet leuk, dit muziekje? Ja. Ik word er wel blij van, van Mike Oldfield. Moet je wat anders doen maar dan? Ja hoor. Wederom de keuze van Imca, hè? Welke versie heb je nou genomen? Akoestisch. Akoestisch? Dat is ah. heel anders. Die is niet mooi genoeg? Nee, dat is ook wel een mooi nummer. Ja, daarom. Dan kan je horen dat ze echt kunnen spelen, de mannen. Ja, dat bedoel ik. the waterfront, step one million years from today, step on up to the waterfront, getting Ze kijkt heel zagrijnig van zich af en ze vindt dit helemaal niks, dit, dit, deze versie. Dat is jammer. Dus dan uh, we doen het nog een keer in de in de... ja, half. Half. Ja. De studioetje allemaal niet kan doen hè? Ja. Zoek de verschillen en kleur de plaat. Ja. Ja? Ja hoor. Ja? Oké. Okay. We hebben nog uh, iets uit de regio of gaan we gewoon gezellig door? Nou, ik heb nog wel wat hoor. Gaan we het ja. hebben over de sociaal politiek? Dus iedereen die in het dorp is politiek. geweest. Oh, je ja, gewoon, je gaat gewoon praten. Ja, gewoon door. Ja, je moet gewoon je mond houden. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> iedereen die in het dorp is geweest is al opgevallen. De nieuwe feestverlichting is opgehangen. De feestverlichting in het centrum van Zandvoort is stevig aangepakt. Er is een nieuwe firma gevonden die de verlichting levert en onderhoudt. De kwaliteit is een stuk beter dan voorheen. Deze verlichting zou in principe 11 maanden per jaar kunnen blijven hangen. Alle verlichtingselementen hebben een Zandvoorts wapen gekregen. Verder zijn er nieuwe verwisselbare ornamenten in de top aangebracht... die aan seizoenen aan te passen zijn. Nu zijn dat sterren, maar het is bijvoorbeeld mogelijk... om er in de zomerperiode een strandbal in te hangen. Voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort, Peter Tromp... is er helemaal blij mee. Ik heb goede hoop dat de kwaliteit veel beter is... en dat de problemen van de laatste twee jaar tot het verleden behoren. In de Kerkstraat en de Haltestraat hangen kortere ornamenten... dan op het Raadhuisplein en op de Grote Krocht. Tromp legt uit... daar zal vernielzuchtige jeugd veel makkelijker bij kunnen komen. De lantaarnpalen zijn korter en iemand die zou een beetje kan springen... zou er zomaar aan kunnen gaan hangen. En dat willen we natuurlijk niet. De verlichting hangt iets later dan voorgaande jaren... maar daar heeft Tromp een logische verklaring voor. Door de wisseling van leveranciers zijn we wat later dan andere jaren. Het geduld werd beloond, want het centrum wordt vanaf nu weer feestelijk verlicht. Elf maanden per jaar. Waarom nou geen twaalf? Nou, dus zullen we een maand voor onderhoud dan, uh, eraf moeten. Oh, dat doe je niet. Ja, oké. Okay. Lantaarnpalen haal je ook niet één, één keer per maand weg? Ja, dat nee, weet je Eén geen hand. Eén één, keer per maand. Eén keer per jaar, sorry. Ja, oké. Okay. Nou, heel erg op mijn gaan letten, ga ik wat anders doen, ja. ja. ja. <laughs> 25 years and my life is still trying to get up killer of hope, for a destination.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 dat cameramensen en regisseurs niet met deze dames wilden werken. Ze verspreiden namelijk zo'n onaangename lucht... dat het niet te harde was in hun bijzijn. Dus. Ja, je zit maar aan te kijken van meen je dat nou weg? Ja, dat meen ik echt. dat zal wel. Ja, het is zo. Anders ik dat Dit is een andere lucht. Schade door herfststorm. Zondagmiddag raasde de eerste herstorm van het jaar... ook over Zandvoort... De brandweer en de politie moesten diverse keren handelend optreden... om erger te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen door het natuurgeweld... dat met een kracht van 10 op de schaal van Beauvoir zand voortijstende. Gelukkig viel het uiteindelijk dus mee. Een daklijst van het nieuwe gedeelte van het LDC... boven Albert Heijn dreigde naar beneden te komen. De brandweer wist een deel van onder controle van naar de begane grond te krijgen. Ook reageerde de hulpdiensten op diverse meldingen... van losgeraakte dakbedekkingen in Nieuw-Noord en in de Cornelis-Slegerstraat. Een doel en een ballenvanger bij de Zandvoortse hockeyclub... kon het geweld van de Zuidwestenstorm niet weerstaan en waaiden om. Ja. Ja. Speaking of wind, um, uh, ik lees net op het nieuws... dat uh. we uh, na de discussie windmolens voor de kust... Ja. is nu de discussie op gang gebracht windmolens voor Friesland. Uh, ongeveer hetzelfde verhaal, windmolens in IJsselmeer... En uh, het NIMBY-principe gaat hierop. Ken je dat? Het NIMBY-principe. Nee. Not in my backyard. Ja, dat, dat, ja. Dus uh, ook mm. daar is de discussie aan de gang. Lekker. Mm. Ja. <klaars> Nutteloze info, maar ja, je moet wel... op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ja, De beste man, die kwijt nog zes, zeven minuten door of zo. Dus, uh, ah, dat beetje. Zo. Ja, ja, Ja, ja. Maakt ja. mij niet ik uit, vind ik vind hem... het lekker. Ja. Ja, nou, ik vind hem niet onaardig, maar zeven minuten. Nou, ik ben een fan. Jij bent een fan? Ja, ik ben een fan. Oh, ik ben naar twee concerten je, ik geweest. Ik dacht dat je kan was, maar je bent fan. Ik ben fan. Nou, ja. Dag, hallo fan. Hi. Wat doe ik hier? Geen idee. <laughs> Ga maar door dan. Vragen we ons allemaal af. <laughs> Dank u. Graag gedaan. Ze gaat voorlezen als ze bijgekomen is. Ja hoor. Kinderkunstlijn. Vanaf 11 november is de kinderkunstlijn, waar alle groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen aan meedoen, gestart. Marianne Rebel en Helle Jansen... met hulp van vaste groepjes creatieve vrijwilligers, zijn boven etage van het Zandvoortsmuseum met de scholieren aan het schilderen. Het thema van 2016-2017 is Mondriaan en vrijwilligers. Het zal een bonte mengeling aan kunst worden. Buiten de schilderijtjes worden er ook bankjes beschilderd... die een plaatsje krijgen bij de scholen. Weer een geweldig initiatief. Nou, dat klinkt... Uh, ja. Ja. ja, je zou bijna... Nee, ik wil niet dat ik mijn kind was. Nee. nee. nee. nee. Ja. Jij wel dan? Nee. Nee, hè? Nee. Nee. Nee. Ik had zo'n hekel aan die luiers. She was looking kind of down with her fingers.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 Ja, het was echt een heen en weer duinen. Echt waar. Het was geen schijn. Het was echt zo. Je zit me aan te kijken van... Doe nou niet. Ah ja. Dat, sterker dan ik zelf ben, hè. Dit. Mm -hmm. Ja. Ga je nog wat voorlezen? Nee. Ik ga zo meteen het weerbericht doen. Ga je dus. zo meteen het weerbericht doen? Dus is oh. nog maar wat draaien. Okay. Dan half zes, hè. weerbericht. Oké. Okay. Nou, dan... Uh... Zal Hans luisteren? Ja. Stiekem, ja, stiekem. ja. Ik denk het wel. Ja. ja. ja die zit stiekem te Ja. Jij heeft jij niet gewoon naar buiten geschopt. Ja, mijn maar kerstballetjes kopen. Dan heb ik warm binnen. Issue, but okay. hey, you tell know it breaks your heart. Moved to the city and broke down car years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar.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 You. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we be beat to death in Tucson. Okay. Voor zandvoort. De zon scheen van de middag wat waterig door de sluierbewolking heen. De Noordoostenwind was vrij krachtig en vanmiddag werd het 8 tot 10 graden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder en daalt de minimumtemperatuur landinwaarts tot rond de 0 graden. Morgen zijn er perioden met zon en is het droog. De noordoostenwind neemt wat af en het wordt 5 tot 9 graden. De weersverwachting voor het weekend. Het blijft zaterdag droog en de zon zal flink schijnen. De temperaturen lopen op naar een graad of zeven... bij een oost-noordoostenwind met kracht drie. De nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur naar een graad of vijf... maar op zondag loopt deze weer op naar een graad of negen. Het zal overwegend bewolkt zijn, maar na verwachting wel droog. De wind komt uit het noorden en is stevig, windkracht vijf. Oké, okay, dus we hebben geen buien, regen of nee. regenachtige buien. Nee, dat, dat nee. heb ik allemaal aan hans meegegeven. Deze keer niet? Oh, dat zit in Hamburg nu. Oké. Okay. vind je Ja hoor. Hey, ik lees net dat er uh, heel goed nieuws is voor de rookworstliefhebbers onder ons. Ja. ja. Febo komt van het weekend met de rookworstkroket. Samenwerking met de Hema. Deze ontwikkeld en die komt uh, van het weekend komt die uit. Oh. Ja. Ik vind de rookworst wel lekker, maar ik kan me niet voorstellen met nou, een combinatie van ja, een kroket. Ja, het is een krokante <laughs> rookworst dan zeg maar. En dus ja. in plaats van mm. kich, dan gooi je het krak. Ja. Ja. Als je sound tekort hebt, is dat in één klap opgelost. Dat wel, ja. ja. Nog zo'n groep waar ik met plezier naar keek. Ja, ik heb er niks aan doen. interesseerde me niks. Nee. Ik vond het loopjes stom, het dansjes stom. Je vond het stom nummer? Ja. Nou, ja, ik ook wel, maar het waren helemaal lekkere dames om naar te kijken. Daar let ik niet op. In is een meugje, hè? Mijn vader ja. zei altijd één keer een vrouw. Gaat nooit meer wat anders. Dat is echt waar. Ja. Mijn moeder zei het omgekeerde. En ik zeg niks. nummer, niet? Ja. Ja? ja. Ook een speciaal ja. verzoek voor jou. Ja, die vond ik lekker. Ja. Gaan we nog, uh, heb je nog ik, wat te ik vertellen? Heb, ik heb de evenementenagenda. Je hebt de evenementenagenda. Ja, nee, kind maakt me zo, gek. Dat is toch wel Hans zich wekelijkse praatje. Nou, doe maar. <laughs> evenementenagenda voor wel deze... Wel met de stem van Hans graag. Dat kan ik niet. Oh. Met de laatste week van november... Morgenavond is het Ladies' Night. Diverse stands met persoonlijke verzorging in de blauwe tram van 8 tot half 11. Ladies' Night. Morgenochtend, vrijdag 25 november, van 10 tot 12 is langer zelfstandig wonen. Meedenksessie voor bewoners van centrum en zuid. Ook in de blauwe tram. Morgenavond in het Wapen van Zandvoort de Wapenzangers. beginnen om half 9 met zingen. Zondag om uh, half elf tot twee uur middags... een rommelmarkt in het Huis in de Duinen. Ook zondag de 10.000-stappen-wandeling. 10, 10 Verzamelpunt Anytime de Oude Halt aan de Vondelaan. Aanvang tien uur. Ook zondag muziek op zondagmiddag... met onder andere de Amerikaanse jazz Jackie Levine. Aanvang vier uur middags de Oosterparkstraat 44. Ook zondag het Sinterklaasfeest in een lunchroom Rabbel van 2 tot 5. Dat lijkt me gezellig om met de kinderen heen te gaan dan. En dan woensdag Art Moor, programma voor de kinderen in het Zandvoors Museum. Dat is smiddags. Ik geloof wel dat het gezellig is om met je kinderen heen te gaan. Maar als ik met mijn kinderen ga, ik geloof niet dat mijn kinderen dat gezellig vinden. Dat weet je niet. Misschien kun je een gezellig drankje en een hapje nemen. Ja. Ja, dat is ook gezellig. Het kan. Ik geloof het toch nog steeds niet. Sentiment. Je ja, had, had er een dansje op gedaan, hè, zei ja, ja, op school. Op school. Met eh met, uh, moet ik even denken, ja, dat was dan een klasseavond. Hè? Een klasseavond? Of een Sinterklaasfeest. We zelfs bij het Sinterklaasfeest uh, was het een geweest. Dan of, was het een groepje klasgenoten. Maakt niet uit. Oh, dat was een klasseavond? -klasse ja, want dan had je dus. Uh, ieder jaar mocht dan zijn eigen klasseavond houden. Klas 1, klas 2, klas 3, klas 4. Want het was de MAVO. Okay, Gerttenbach. Ah. Ja. En dan, maar volgens mij was dat op een Sinterklaasfeest. En dan was John Fijma, woont ook hier in het dorp, ook best wel bekend. Die was dan Sinterklaas. En Leo Steegman, die was dan de Zwarte Piet. Oh, oké. Okay. Dat was heel leuk. Ja, ja dat klinkt, uh, ja. ja. En het ik blijf? heb nog nieuws. Het... Oh, je hebt nog nieuws? Ja, ik heb nog oh, nieuws. Okay. Nee, nee, laatste, nee, laatste nieuwtje van vandaag. Sinterklaas bingo bij Ook Samen. Op donderdag 1 december is er bij Ook Samen een gezellige Sinterklaas bingo. Iedereen die het gezellig vindt, is welkom van 2 tot ongeveer 4 uur. Voor slechts 2,50 euro kunt u leuke en verrassende cadeautjes winnen. U krijgt een heerlijk kopje koffie... en natuurlijk ontbreken de pepernoten niet. Wie weet komt er nog een oude bekende langs? Wie mee wil doen is volgende week donderdag... van harte welkom in Pluspunt. Opgeven is gewenst, maar niet noodzakelijk... en kan bij de balie van Pluspunt... of via telefoonnummer 023 5740330, 330. 023 57 -330. Of per e-mail naar Jolanda Meijer... Jolanda, apenstaartje, plus.zandvoort.nl. Jolanda, apenstaartje, plus.zandvoort.nl. Locatie in de Vlemingstraat 55. Meer informatie op www.oogzandvoort.nl tip en advies voor alle luisteraars? Nooit opgeven Echt, nooit opgeven yes, Don't fall Baby Ja. ja, ik weet niet of het dan verder wat was geworden, maar ze zeggen van wel. Hé, hey, speciaal voor jou, hè? blondjesmopje. Oh. Ja, lief hè, voor mij. Ja, ja. loop twee blondjes op straat, hier is een stukje verder een bananenschil leggen. Zegt de ene, oh nee, daar gaan we weer. Ja, nee. Kaartje. Hmm? Weet jij waarom een ei een ei he? Nee. Omdat je aan de buitenkant niet kan zien of het een ei of een zij is. Aha. Ja, wist ja. je niet hè? Nee, dat is nou wel heel duidelijk. Ik, ja. ik, ik voed je helemaal op hè? He? Nou, ik Cultuurmatig wel. en zo. Ja, maar hij en zij, dat is met een lange ei. Nou, hoe weet je nou dat ei met een korte ei is? Als je een heel groot ei hebt, is het dan ook een lang ei. Ja. En trouwens, inlands meer bestond er vroeger een lange ei. Long egg, dat kon je speciaal. Zulke eieren waren dat. Ja. Ik heb mijn handen nu een meter uit elkaar. Zeg is echt waar. Ik ja. kan goed sprookjes dat vertellen. Nee, dit is serieus. Nou, serieus waar. No. Zoek maar op. Long egg. Dat was speciaal voor de horeca. Ja. En dat werd speciaal gemaakt, want zat zaten dooiers zo mooi in het midden. Ja. Ja. Ik weet dat, want een ex-wagentje ex van mij die heeft daar gewerkt. Je hebt wat met Xen oh. vandaag. Wat is oh. er? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb ook continu wel wat met exen. Ja, ja. Vooral weerzin. Hé, hey, maar we zijn er bijna weer doorheen, hè? Ja, is gauw gegaan, hè? wel, hè? Ja. ja. ja. Nou, ik ben er sowieso morgen weer. Mooi. Jij met, niet? Jij niet? Nee. nee. Zucht. Ja. <laughs> jij, bent er, uh, jij bent er volgende Ongeneen. week weer. Ja, hoor. En is Hans er ook weer bij? Ja. Als ja. ik niet, uh, niet langer bezig ben bij de bingo. Ik ga mee bingo. Jij gaat mee bingo? Besloten. Ja. Oké. Okay. Als deelnemer of als balletje? <laughs> Alles twee. <laughs> Nou, oké. Okay. Ik wens de rest van iedereen allemaal vast smakelijk eten. Fijne ja, avond. Fijne avond. En tot volgende week. Ja, en tot morgen.